Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Cohen. Dat is volgens Cohen de uitkomst van de vergadering van gisteravond. Gisteren ontstond commotie over een interview met Cohen in Trouw. Daarin zei hij dat er, een ov dat er overeenkomsten zijn met de SP. Het PvdA-kamerlid Timmermans zei daarop dat hij zich niet thuis voelt bij de uitspraken. Cohen zei na de vergadering dat hij zich ges genoeg gesteund voelt door de fractie...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 Het onverwachte faillissement van Air Australia zorgde ervoor dat zo'n 4000 passagiers zijn gestrand in Australië, Thailand en op Bali en Hawaii. De luchtvaartmaatschappij, die voorheen Strategic Airlines heette, kan de rekeningen niet meer betalen. De passagiers moeten zelf zien hoe ze terug naar huis komen. PSV heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Trapsonspoor. In Turkije scoorden Matavs en Toijfonen de doelpunten voor de Eindhovenaren. FC Twente won de uitwedstrijd tegen Steau Boekarest met 1-0. E Ajax verloor thuis met 2-0 van Manchester United... en AZ versloeg in eigen huis Anderlecht met 1-0. Het weer, eerst bewolkt en een beetje motregen. Vanmiddag droog, dan breekt in het noorden de zon even door... en wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 17 februari. Precies een jaar geleden begon de opstand in Libië. We staan er vanochtend bij stil en vragen aan Midden-Oosten-deskundige... Bertus Hendricks wat het de Libiërs heeft gebracht. En wat heeft de tandem Cohen-Spekman, de PvdA, eigenlijk tot nu toe gebracht? Vooral veel onrust en discussie. Een interview in Trouw van het duo leidde tot rumoer. Ze komen te dicht bij de SP, vinden sommigen. Nou, inmiddels zijn de rijen weer gesloten. U hoorde dat zojuist, althans, dat zegt de fractievoorzitter Cohen. We horen van onze verslaggever de laatste stand van zaken en spreek ook maar even met partijvoorzitter Hans Spekman. Ook verhitte discussies gisteren in de Tweede Kamer... bij het debat over het nacuur, natuurrecord van Bleker. Daarbij vielen woorden als mafioos en chantage. En de staatssecretaris kreeg zelfs een motie van afkeuring aan zijn broek. We spreken met de indiener van die motie. Verder, na het meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen... is er nu ook een meldpunt tegen de PVV. Ik spreek de bedenker. En hoe staat het met de sneeuw? In de Wittestortgebieden ruim 180.000 Nederlanders... Reizen dit kent af naar de sneeuw. Hoort u meer over in het Radio 1-journaal. Een ander deel van Nederland hangt verkleed aan de toog. Vanavond barst het carnavalsfeest in het zuiden van het land in alle hevigheid los. We zijn alvast gaan kijken in Oeteldonk. Nou, dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. De hele PvdA-fractie staat weer achter Job Cohen. Gisteren ontstond commotie over een interview met Cohen en Spekman in Trouw. Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP. PvdA-kamerlid Timmermans was daar niet blij mee. Cohen zei na de vergadering van gisteravond dat de fractie hem steunt. Mijn antwoord is precies het antwoord wat ik net wat ik geef. En dat is dat wij hier zitten voor al die mensen in Nederland... die het, die het moeilijk hebben, die middengroepen die het lastig hebben... die het lastig hebben met kinderopvang, Al die terreinen waar wij strijden tegen het kabinet. Stuit, dat, de... dat, re, dat realiseren wij ons voortdurend. En daarop gaan we mee door onder mijn leiding. pvda kamerlid Timmermans, ik zei het al even... schreef gisteren dat de PvdA zich niet moet positioneren als SP-Light. Maar na de vergadering zei Timmermans... dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. Er is wat mij betreft geen discussie over de leider... omdat we over de koers hebben gesproken. En uh, ik mag tot grote tevredenheid uh, vaststellen... dat uh, Job Cohen en ik en de fractie op dezelfde lijn zitten. Namelijk, we hebben een eigenstandige linkse koers in de Partij van de Arbeid... die niet afhankelijk is van andere partijen of bewegingen. Timmermans zei ook dat de indruk die hij aan het interview in Trouw had overgehouden... toch niet helemaal correct was. De omstreden Britse moslimgeleerde Al Haddad mag van het kabinet naar Nederland komen. Minister Opstelten ziet geen reden om hem tegen te houden. Het was de bedoeling dat Al hadad op de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam, zou spreken. Maar nu gaat hij een lezing geven in het Amsterdamse debatcentrum, de Bali, zegt directeur Juri Albrecht. De studentenvereniging mag hier uh, hun, wat mij betreft hun symposium doen, wat van de VU niet mag... Mits we daarna wel met elkaar in debat kunnen. We zijn voor debat en we zijn voor het duidelijk krijgen van verschillen. En ook wel voor het overbruggen van verschillen. Maar je kan de samenleving alleen maar helpen, denk ik, als je de verschillen ook duidelijk hebt. Albrecht vindt het opmerkelijk dat er zoveel ophef is ontstaan over de komst van die moslimgeleerden naar Nederland. De man is wel welkom hier niet vanwege zijn ideeën die wij zo goed vinden... maar vanwege het feit dat wij in een vrij land leven... dat we mogen zeggen wat we willen, dat we grondrechten hebben... en vanwege het feit dat ik het merkwaardig vind... dat de Tweede Kamer ons dat ont wil ontnemen... vanwege het feit dat de Vu zijn verantwoordelijkheid niet neemt... door academische vrijheid niet te verdedigen. Al had dat zelf, snapt alle ophef ook niet. Dat zei hij in Nieuwsuur. Well, to be honest with you, uh, I did not understand that uh, there was anything uh, regarding this... except recently, and... Uh, als het is causing any kind of concern for anyone, I do apologize for this. I did not mean to cause any kind of uh, disturb or any kind of concern for anyone. Opvallend is dat het interview per set satelliet werd gehouden. Het was de bedoeling dat al Ghadad vandaag naar de studio van Nieuwsuur zou komen, maar dat wil hij niet, omdat een vrouw hem dan zou interviewen. In dit geval Maria tweebeke. We invited you to come to the studio in Hilversum tonight or tomorrow. But you refused because you had problems be, uh, with being interviewed by a woman. Why is that a problem for you? I have seen some interviewers who were uh, revealing uh, clothing, And that goes against what I am uh, promoting. Very decent, I can assure you. Ja, Marielle Twebeke was dat. Alhaddad komt vandaag aan op Schiphol. De Nigeriaan die op kerstavond 2009 in een vlucht naar Detroit... het vliegtuig wilde opblazen, heeft levenslang gekregen. De man had een bom verstopt in zijn onderbroek, maar die ging niet af. De advocaat is blij met de uitspraak van de rechter. Volgens de advocaat van de overlevenden... hebben ze nog steeds slapeloze nachten van het incident. Ik denk dat we vandaag de serieuze, profonde impact... deze hebben gevoeld. Nightmares, night The only thing that prevented the defendant from being successful that day was his own bad luck. If he had not been unlucky that day, 289 people would have lost their lives. Ook een van de passagiers is blij dat de 25-jarige Nigeriaan levenslang heeft gekregen. He was fully prepared to kill all of us somehow he missed this chance by the grace of the God. But before they did 9/11 we don't have to forget that that time they they, they burned out the twin towers they went to Pentagon and this was second time by de Nigeriaan had al in oktober bekend dat hij het vliegtuig wilde opblazen. De SGP wil niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat zei de leider van de SGP, Van der Staaij. De SGP is ervoor om niet verder te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat stond al in ons verkiezingsprogramma. En dat heb ik hier in allerlei debatten laten horen. Er is al heel veel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking... We hebben het over honderden miljoenen. Wat de SGP betreft blijft het budget van ontwikkelingssamenwerking... inderdaad uh, gelijk. Gaan we niet verder daarin snijden. En dan hebben we wel andere uh, ideeën voor bezuiniging. Volgende maand praat het kabinet over die nieuwe bezuinigingen. Geert Wilders eist bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De SGP is uh, het daar niet mee eens. Maar Kijk, iedere partij heeft zijn eigen uh, ideeën over bezuinigen en hervormen. Wij zijn ook een partij die bezuinigen en hervormen belangrijk vinden. Maar... Um, Ontwikkelingssamenwerking is meer een terrein voor hervormen dan voor bezuinigen wat ons betreft. En de stem van de SGP is belangrijk voor het kabinet om een meerderheid voor de bezuinigingsplannen te krijgen in de Eerste Kamer. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met grote meerderheid ingestemd met een resolutie over Syrië. 137 landen stemden dus voor en 12 landen tegen. Een van die landen tegen is uh, Rusland. In de resolutie staat dat president Assad een einde moet maken aan het geweld en moet opstappen. De Syrische VN-ambassadeur beschuldigt de landen die voor de resolutie hebben gestemd van agressie tegen Syrië. zijn de landen die deze hebben gesponsord? Political and media aggression. De stemming in de algemene vergadering is niet bindend, maar tegenstanders van Assad hopen dat de uitslag de druk op de president zal verhogen. In de Verenigde Staten trouwen steeds meer mensen van verschillende bevolkingsgroepen. Van de mensen die in 2010 trouwden, was 8,4% van gemengde etnische afkomst. Dat heeft het Pew Research Center onderzocht. Volgens David Love, schrijver voor een grote website... die zich richt op Afro-Amerikanen, zijn gemengde huwelijken geen taboe meer. Vijftig jaar geleden waren die huwelijken nog verboden in Amerika, zegt hij. Volgens Love accepteren nieuwe generaties gemengde huwelijken steeds meer. Interracial marriage is no longer a taboo. When you just look at the fact that, you know, it was fifty years ago... that we still had laws on the books in 16 states where it was illegal voor mensen om een persoon van een andere race. Dus wat we echt zien is een generatieve verandering. En het is echt een verandering voor het Ongeveer eh, Amerikanen van Aziatische afkomst maken het vaakst deel uit... van een gemengd huwelijk. Excuses. Ongeveer 4000 vliegtuigpassagiers in Australië, Thailand, Bali en Hawaii... zijn gestrand omdat hun luchtvaartmaatschappij... plotseling failliet is gegaan. Het gaat om Air Australia. Ze kan ze rekeningen niet meer betalen. Alle zes de toestellen blijven daarom aan de grond. Deze passagier komt net terug van zijn honeymoon, zijn huwelijksreis in Thailand, toen hij op het vliegveld hoorde dat de vlucht niet doorging. Well, we kwamen op het vliegveld het om te checken op het vliegveld uh, op normale tijd. Uh, we hebben de douane en de rest afgerond. Uh, en toen werd was door een half uur En dan een uur. En toen kregen we een frequent asked questions uh, paperwork, saying that dat de had been in zijn geheel was we nou, moeten ze over regelen hoe hij weer terug naar huis komt. Onder meer luchtvaartmaatschappijen Qantas en Hawaii... proberen nu de gestrande passagiers weer op weg te helpen. De honderd populairste aanmerken in de supermarkt... zoals Campina, Unox, Heineken en Knor... hebben een matig jaar achter de rug. Hun omzet steeg met iets meer dan 2 Maar de huismerken, zoals die van Albert Heijnen, C-1000 en Jumbo... doen het een stuk beter. Die groeiden ruim 5 Volgens marktanalist Symfony...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 Zuivelmer Campina is voor het tiende achtereenvolgende volgende jaar het merk met de hoogste omzet. Merken die sterk zijn gegroeid zijn onder meer Douwe Egberts, Paulmaal, Hertog Jan en BioPlus. Tot de verliezers behoren Mona Knor, Spa en Drum. Ja, vanavond barst het feest los in het zuiden van het land vanwege carnaval. De ziekenhuizen daarentegen maken juist overuren... door de vele coma die daar binnenkomen. Zoals bij de jeugd- en alcoholpolie van het Katrina-ziekenhuis in Eindhoven... vertelt dokter Rolf Pelleboer. De ervaring is dat het de piek is van het hele jaar. Dus dat we de meeste, ja, zeg maar, plat coma-zuipers... of uh, jongeren met een alcoholvergiftiging hier op, het, op de eerste hulp zien. En ze drinken vaak veel alcohol in korte tijd... Ook vaak sterke drank. En jongeren hebben vaak geen idee hoeveel daarin zit. Een van de sterke dranken die we veel zien is Goldstrike. Daar zit 50% alcohol in. Ja, en als je daar een halve fles van drinkt, dan gaat het hard. Tja, de staat waarin deze coma-zuipers verkeren... als ze dan in het ziekenhuis komen... is bepaald geen pretje voor de verpleegkundigen. Ze hebben het bijna allemaal overgegeven. Uh, soms hebben ze in hun broek geplast en gepoept. Uh, dat stinkt, dat is verschrikkelijk op de eerste hulp... Uh, dus het is ook niet altijd even leuk voor de eerste hulpverpleegkundige om dat te doen. Uh, ja, en het is een gegeven van de afgelopen jaren. Tja, wat een feest. Dr. Belleboer roept ouders dan ook op om goed in de gaten te houden wat hun kinderen drinken. Dan nog het financiële nieuws. De Amerikaanse effectenbeursen zaten uh, gisteren in de lift. De Dow Jones sloot 1 hoger. De technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,5 procent in de plus. En dan naar Azië, daar wordt al gehandeld. De Nikkei staat uh, op 1,8 ik neem aan in de plus. Dit is het NOS Radio Journal met Lara Rensen. Het is 15 minuten over zes. Mark Ronson, bekend van de superhit Valerie met Amy Winehouse, heeft een nummer geschreven voor de Olympische Spelen in Londen. Hij is gevraagd door een bekende friestrankfabrikant om het campagne lied te schrijven. De song heet Anywhere in the World. Mark Ronson is nu in de studio met vijf jonge Olympische sporters om de sportgeluiden op te nemen, zodat deze konden worden verwerkt in de track. Binnenkort is te horen. Nu naar iets anders luisteren. In winehouse was dat met Valerie. Het is 18 minuten over zes. Even kijken waar Mijno Remmers vanochtend uithangt. Mijno, goedemorgen. Goedemorgen. In uh, Soest. Is Aha. Soest? Uh -huh. Ja. Daar zit, uh, volgens mij zijn we hier al midden in Soest. Maar daar is ineens een hek. En dan uh, iets wat lijkt op een boerderij. En dan staat er een bord rusthuis voor oude paarden. 50 jaar bestaat de paardenkamp. De paardenkamp, daar worden ook dieren naartoe gebracht die er slecht aan toe zijn. Um, het is nu nog allemaal dicht, maar ik heb al wel één pony gezien. Maar die is helemaal achterin gaan staan. Maar straks gaan we verder <lacht> kijken hier. Ja, um, waarom zijn we hier? Omdat hier ook de dieren naartoe worden gebracht... die na een melding bij dat nieuwe meldnummer 114 terecht zijn gekomen, omdat ze verwaarloosd zijn. Verwaarloosde paarden, die komen hier bij de paardenkamp terecht. En ja, de animal cops, bekend, ze bestaan nu een tijdje... en ze zijn ook wel bekend geworden, mede omdat er nu een hele grote campagne loopt... dat je uh, 114 moet bellen om een dier te redden. Luister even naar een spotje. Vanochtend weer werd de 144 van hiernaast uitgelaten. Het arme beest was echt doodsbang. Maar ja, dat is niet zo gek.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 Ja, en op, op tv zie je dan zo'n beetje zo'n gefotoshopt paard lopen... met in de letters 114, hè, of een koe. Um, het loopt nu drie maanden, dat 114. En we hebben de getallen. Er zijn zo'n bijna 43.000 telefoontjes binnengekomen. En uh, nou, in 10.000 van die gevallen heeft dat geleid ook tot een, een actie... Um, de dierenpolitie wordt dan ingeschakeld, de dierenbescherming... De, soms ook de nieuwe voedsel- en warenautoriteit... en ook de dierenambulans moest behoorlijk wat keren uitdrukken. Dus uiteindelijk blijkt dat toch dat er veel meldingen binnenkomen. En daar gaan we het deze ochtend over hebben. Hier op de paardenkamp, maar we gaan het ook wel hebben... over verwaarloosde honden en katten. We gaan nog bij de KLPD langs. En we gaan het er ook over hebben dat er vaak op adressen... waar dieren mishandeld worden... dat er vaak ook andere criminele activiteiten plaatsvinden... Of Anderszins iets aan de hand is. De ja. Huiselijk geweld of zo. Dus daar gaan we allemaal achter komen deze ochtend. Te beginnen is Soest bij de paardenkamp. Oké, okay, nou ben benieuwd. Horen later van je, mijn Remmers, over de successen, al dan niet van de dierenpolitie. Laatste cijfers in ieder geval. Um, ja, u hoorde het net nog, hè, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... heeft het schenden van de mensenrechten door het Syrische regime veroordeeld... en Assad opgeroepen om het geweld te beëindigen. Maar ja, ook bij deze VN-resolutie stemden Rusland en China weer tegen. Toch wil China een constructieve rol gaan spelen... in de bemiddeling tussen de oppositie en de regering van Assad. Peking stuurt daarom vandaag een hoge Chinese functionaris naar Syrië. Daar praat ik over met correspondent Wouter Zwart in Peking. Want Wouter, um, het lijkt toch een beetje of China hier een dubbelrol speelt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is toch niet helemaal zo. Hè? China heeft namelijk steeds gezegd dat een strenge resolutie tegen Syrië... het geweld alleen maar zal aanzwengelen, zal doen escaleren. En China vindt juist dat diplomatie praten dus de enige manier is om dit regime in Syrië tot inkeer te brengen. Nou, dat is dus wat ze nu doen. Uh, afgelopen nacht bij die VN-stemming was er een heel interessant bericht... van het staatspersbureau van China. Uh, waarom interessant? Daarin stond uh, dat feitelijk uh, het wel begrijpelijk is volgens de Chinezen... dat de wereld een snelle oplossing wil daar in Syrië. En ze zeggen ook, dit alles toont aan dat steeds meer landen hè, verenigd zijn... in de gedachte dat dat geweld in Syrië nu snel moet stoppen. Maar, zei dat Chine uh, Chinese bericht... Ook, die eenzijdige druk vanuit de VN, dus met z'n allen pushen voor regime change in Syrië, dat helpt niet, er moet gepraat worden. Nou, ja. Dat is wat ze willen. Oké, okay. en begrijp ik goed dat China eerder deze week ook al gesproken heeft met de oppositie? Ja, met de oppositie inderdaad. Er is niet heel veel over bekend. China zegt dat hun onderminister, dus de man die nu ook naar Syrië gaat om met het regime te praten, dat die vorige week in Peking mensen van de oppositie heeft ontmoet. Eh, nou, wie dat precies waren, dat is niet duidelijk. Maar het geeft dus wel aan dat China vanuit zijn visie diplomatie dus wel zijn best doet om misschien tot een oplossing te komen. Het probleem is natuurlijk alleen dat dat hoofddoel, het einde aan het geweld in Syrië, dat dat natuurlijk totaal niet gehaald wordt. We zien allemaal die beelden op tv. Het wordt alleen maar erger, eh, meer dan omdat het minder wordt. Oké. Okay. Nou is de druk groot hè, rondom uh, China, ook rondom Rusland, vanuit de Arabische landen, vanuit het Westen. Wat zijn de belangen van China in Syrië? Willen de Chinezen het liefst dat Assad in het zadel blijft? Nou ja, status quo, dat is iets wat Chinezen heel erg prettig vinden. Er moet niet al te veel veranderen. Waarom niet? Er zijn gewoon heel veel uh, belangen ook in, in Syrië van de Chinezen. Dat valt niet te ontkennen. Er zijn grondstofbelangen, hè? olie, gasprojecten. China heeft infrastructurele belangen daar. Het bouwt daar wegen, stadions. En misschien wel het meest gevoelige in deze hele kwestie... dat zijn de wapencontracten. China verkoopt wapens aan Syrië... veel minder weliswaar dan Rusland doet. Maar China levert bijvoorbeeld ook weer heel veel wapens aan Iran... En Iran verkoopt weer aan Syrië. Dus die hele driehoek van uh, wapenleveranties die is ook heel zorgwekkend. Dus die belangen die zijn wel degelijk aanwezig daar voor de Chinezen. Okay. Hey, en die trip vandaag dan van die Chinese functionaris naar Syrië... wordt dat internationaal gezien als uh, een serieuze poging om het geweld te stoppen? Want dat is natuurlijk het belangrijkste op dit moment. Ik denk dat ze het heel serieus nemen. Het geeft ten eerste aan dat China niet hè, na zijn veet alleen maar achterover leunt... en zegt dat het zal mijn tijd wel duren, Integendeel. En eh, laten we wel wezen, als er twee landen zijn in de wereld... die nog enig invloed hebben daarop op dat regime in Syrië... dan zijn het Rusland en China. Dus elke kans moet internationaal diplomatiek worden aangegrepen. Goed. Wouter Zwart vanuit Peking, dank je. Het NLS Radio 1 Ajax kan de volgende ronde van de Europa League vergeten. Amsterdammers verloren op eigen veld met 2-0 van Manchester United. Voor de rust was Ajax minstens gelijkwaardig aan de matig spelende Engelsen, maar na de rust schakelde Manchester een tandje bij. Ashley Young schoot Ajax op achterstand, waarna Xavier Hernandez er kort voor tijd nog 2-0 van maakte. Hoewel Ajax in grote delen van de wedstrijd aardig mee voetbalde, zag Ismail Gaisati toch een behoorlijk kwaliteitsverschil. Ja, ze komen er razendsnel uit. Dan zie je echt dat het gewoon, dat is gewoon een, een team is dat echt Champions League nu waardig is. Vorig jaar uh, verliezend finalist in de Champions League. En uh, ja, zoals je zegt, uh, binnen een paar seconden zijn ze, zijn ze, zijn ze bij ons uh, achterin. Als het om de prestatie van Ajax gaat, dan is er in vergelijking met de Europese top nog wel wat aan te merken, zegt Jan Vertongen. Ja, het was ook ja, met Real Madrid. We, we maken wel een leuk spel, maar uiteindelijk creëren we creëren we weinig. Uh, we hadden afgesproken om hoog druk te zetten, maar dat kwam vooral in de tweede helft ook niet goed uit. En, uh, ja, dan, dan is het gewoon een, uh, gewoon een fantastisch team. En, uh, ja. Sowieso hebben ze allemaal meer kwaliteit, denk ik. Ik denk dat wij vooral moeite hebben met lopende mensen. In Nederland speel je vooral tegen voorspelbare teams. Iedereen speelt 4-3 en dan weet je wie je tegenstander is, buitenspelers. Hier komen Nani, Ashley Young, uh, Valencia, die erin kwam, Rooney, die met de vrije rol speelt. Ja, die, die, die rennen overal en ergens, Maar wel met een idee blijkbaar, want ze komen er wel. en ja, Daar hebben we echt wel moeite mee. AZ heeft een heel wat betere kans om te overleven in de Europa League. De Ookmaarders wonnen op eigen veld met 1-0 van Belgische koploper Anderlecht. Adam Maher zorgde voor de rust voor het enige doelpunt. Ondanks een hoop kansen, waarvan verreweg de meester voor AZ, werd er niet meer gescoord. Dus rekent AZ zich nog niet rijk, zegt Maarten Martens, die trouwens zijn carrière ooit begon bij Anderlecht. Nou, nog niet. Uh, we hebben nog een terugwedstrijd. We zijn tevreden met uh, wat we vandaag gepresteerd hebben, maar... Uh, het enige minpunt is dat uh, ja, de score had hoger kunnen zijn en dan uh, ga je met nog een beter resultaat daarin, want ik verwacht toch een ander ander recht uh, in een thuiswedstrijd. En wat houdt dat in dan, een ander ander recht, Maarten Martens? Maar ik denk dat ze meer, uh, ja, meer passie erin zullen gooien, want uh, vandaag vond ik ze een beetje, uh, ja, een beetje passief en uh, thuis met hun publiek erachter en zo zullen de kwaliteiten van de voorspelers denk ik beter uh, getoond worden. En, uh, die, die kwaliteit hebben ze zeker, dus uh, anderzijds uh, kunnen wij ook wel uh, ja, vanuit een iets af, afwachtende houding ook, uh, zeker onze kansen creëren. En, uh, ja, we hebben wel heel veel vertrouwen geput uit deze wedstrijd. Dan naar PSV. De club speelde een uh, uitstekende wedstrijd... en won in Turkije met 2-1 van Trabzon Spoor. De Eindhovense ploeg stond al snel met 2-0 voor... door goals van Tima Tafs en uh, Ola Toyvone. Ook Adin maakte er nog voor rust een, een solo 1-2 van. In de tweede helft controleerde PSV de wedstrijd vrij simpel... maar vergat de definitieve knockout uit te de delen. Toch was trainer Rutte na afloop blij met het resultaat. Kijk, er zijn heel weinig teams die hier winnen... En, uh... Ja, ik, ik, ik, was, uh, ik was niet verrast. Ik had wel het gevoel dat wij hier zouden kunnen gaan winnen. Omdat namelijk als wij het goed zouden doen, tactisch... dan, uh, dan kreeg, zouden we heel veel situaties hebben... waarbij we een 3 tegen twee situatie hebben op middenveld. Nou, en dan, dan kan je de tegenstander een gevoel geven van... Uh, van uh, ja, er valt niks te halen. En uh, eerlijkheid, gehalve gebied natuurlijk wel te zeggen... dat zij de eerste grote kans krijgen. En die pakt Andreas. Anders kan zo'n wedstrijd toch wel iets anders gaan lopen, maar... Ja, ik ben wel content. Alles oh, dus Rutte. Nou, je mist nog één Nederlandse club. Uh, dat is SC 20 Zij wonnen in Boekarest met 1-0 van Steo. Orla Jon nam kort na de rust met een mooie stift de 0-1 voor zijn rekening. We spraken Peter Wischelhof na de wedstrijd. Fantastisch resultaat. Uh, maar wel een moeizame avond uiteindelijk, denk ik. Ja, maar uh, als, als je uh, hier gaat spelen met een uh, vol stadion, 50.000 man. Ja, dan weet je sowieso dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ik denk dat het belangrijkste is dat we. Uh, ja, dat we 0 hebben gehouden en, en het goal gescoord hebben. En uh, daar gingen we voor en dat hebben we gekregen. Dus uh, ja, voor ons is dit een heel goed resultaat. Klaas-Jan Huntelaar was trouwens weer belangrijk voor Schalke 04. Hij zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker bij Victoria Pilsen. Werd uh, daar 1-1. Trainer Ricardo Moniz hoeft zich uh, zo goed als zeker niet meer druk te maken over Europees voetbal. Zijn ploeg Red Bull Salzburg verloor op eigen veld met 4-0 van Mitalis Tjarkov. En Sporting Portugal met Stijn Schaars en Ricky van Wolfswinkel... speelde met 2-2 gelijk bij Legia Warschau. Manchester City deed het met Nigel de Jong in het elftal goed. De Engelse koploper won met 2-1 bij FC Porto. Jong scoorde trouwens niet, maar kreeg wel geel. Dat dan weer wel. Returns zijn volgende week donderdag. Tot slot nog het tennis. Het is uh, Hesse Jesse Houtakalung niet gelukt uh, de kwartfinales te bereiken... van de ABN AMRO-tennis-toernooi. Nederlander verloor van de Servische Victor Trojki in twee sets. 6-7 en 3-6. En daarmee zijn er nu geen Nederlanders meer in het Rotterdamse tennis-toernooi. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven. Door wat mee eens. Goedemorgen. Goedemorgen. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Cohen...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 Tegelijk wil het kabinet 600 miljoen euro besparen. De Vlaamse loodsen hebben hun acties beëindigd. De afgelopen dagen hielden ze in de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent... werkonderbrekingen en stiptheidsacties. En dat uit protest tegen de hervorming van de pensioenen. Door die hervorming zouden de loodsen twee jaar langer moeten werken. En een onverwacht faillissement van Air Australia zorgde ervoor... dat zo'n 4000 passagiers zijn gestrand in Australië, in Thailand... en op Bali en op Hawaii. De luchtvaartmaatschappij kan de rekeningen niet meer betalen en de passagiers moeten nu zelf maar zien hoe ze thuiskomen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag en morgen met maxima rond 8 à 9 graden vrij zacht voor de tijd van het jaar. Maar vanaf zondag wordt het tijdelijk weer een stuk frisser. Nou, vanochtend is het overal bewolkt en valt hier en daar een beetje regen of modregen. Aan het begin van de ochtend ligt de temperatuur rond 4 à 5 graden. Later vanochtend wordt het in het noorden droog. Vanmiddag is het dan op veel plaatsen nog bewolkt met in het zuiden mogelijk nog een spatje regen. Later vanmiddag breekt mogelijk in het noorden nog wel even de zon door. De rest van het land blijft het dus bewolkt. De middagtemperatuur die ligt vandaag rond 8 graden en daarbij staat de meest matige wind uit het westen. Kijk maar naar morgen, zaterdag, dan is het overdag wisselend bewolkt en meest droog. Er staat wel een stevige wind en het wordt 9, lokaal zelfs 10 graden. In de avond gaat het overigens regenen.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 zodat u altijd ruim van tevoren weet dat u moet krabben. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Vanavond in de Ombudsman. Bewoners seniorencomplex betalen jarenlang te veel schoonmaakkosten. Gemeente Soest weigert vervoer naar speciale school te regelen voor zwaar dyslectische leerling en nog meer studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboeten. De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de Vara op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een jaar geleden begon de opstand in Libië vanuit het oosten, vanuit de stad Benghazi. 17 februari, de dag van de woede. De dag die voor de opstandelingen voor altijd symbool staat voor die opstand tegen het regime van kolonel Gaddafi. De martelaren van de revolutie. Hun bloed is niet verloren gegaan. Onze revolutie is een vrije revolutie. De woorden van een lied dat verwijst naar het begin van de revolutie op 17 februari. Vanuit Benghazi komen op die dag de eerste berichten over de opstand van de Libische bevolking. Op dat moment is het in Tripoli nog rustig. Vertelt de Nederlandse ambassadeur Gerard Steegs. Um, er uh, zijn uh, berichten die erop duiden dat er in Benghazi. Ik heb daar uh, vanmiddag nog even contact mee gehad. dat daar wel wat problemen uh, zijn. En dat daar dus wel een uh, demonstratie plaatsvindt die kritisch is. Uh, ten aanzien van Vandaag, een jaar later, vieren de inwoners van Benghazi feest met fakkeloptochten, sirenes en vuurwerk. Gaddafi is verdreven en ter dood gebracht. Een vrouw houdt een foto omhoog van haar zoon... die omkwam bij de gevechten tegen het leger van Gaddafi. Vandaag is het feest voor mij, zegt ze. Het is alsof mijn zoon even weer in leven is... en alsof alle martelaren weer even in leven zijn. God is groot. Toch is Libië nog lang geen stabiel en veilig land. De centrale regering van Libië heeft grote moeite... om plaatselijke strijdgroepen te controleren. Er zijn felle gevechten tussen verschillende stammen. Volgens een politiek analist hebben de veiligheidsdiensten totaal geen grip op het land. De havens, vliegvelden en strategische plaatsen worden gecontroleerd door gewapende groepen. En we horen voortdurend over schendingen van de mensenrechten. Ook Amnesty dus International rapporteert over die mensenrechten schendingen. Volgens de organisatie worden gevangenen geslagen en krijgen ze elektrische schokken toegediend. Emnes die waarschuwt dat de gewapende milities een gevaar zijn voor de stabiliteit van Libië. Ik praat er straks trouwens over door met Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Dan uh, terug naar eigen land. Tientallen en soms wel honderden sollicitatiebrieven schrijven. En dan telkens worden afgewezen. Heel wat werklozen worden er moedeloos van. En het lege werklozen wordt steeds groter. Je hebt dat gisteren gehoord. Het zijn er nu 474.000 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verslaggever Jeroen Schutijzer bezocht er eens een. Martin Koster in Almere. Nou, u heeft het slechte nieuws gehoord op de radio. Ja, dat heb ik zeker gehoord, ja. Wat denkt u dan? Uh, daar word ik niet echt vrolijk van. Eigenlijk nog triester dan dat ik nu al ben. Ja. Heel veel werkelozen erbij, heel veel jonge werkelozen erbij. Uh, Belooft niet veel goeds. Wat is uw leeftijd? Ik ben 51 jaar oud. Nou, dat is hartstikke moeilijk. Dat is ontzettend moeilijk, ja. Hoe lang bent u al zonder werk? Ik ben uh, meer dan twee jaar zonder werk. Hoe kwam dat? Reorganisatie? Nee, ik kwam terug uit, uh, uit Duitsland na een buitenlandperiode... Er was toen een verschil van inzicht met uh, de directeur. Ook dat nog. Ja. En, en wat zei meneer de directeur toen? Dat ik uh, kon kiezen. Uh, of ik kon uh, luisteren naar wat hij te zeggen had... of uh, ik mocht iets anders gaan zoeken. Nou, toen ben ik ontslagen. Dat was een hele vervelende, nare periode. Ik had daar meer dan twintig jaar gewerkt. En dan word je als oud vuil uh, bij de deur gezet? Uh, zo is dat, ja. ja. Ik heb even wel uh, wat, uh, wat maanden nodig gehad om, uh, om dat te verwerken. En hoeveel brieven heeft u al verstuurd? sollicitatiebrieven? Uh, ik ben opgehouden met uh, dat uit te drukken in aantallen. Dat is echt uh, ja, heel veel. En legt u de lat steeds lager? lager? Absoluut. absoluut. Ja, ja, ik, uh, ik probeerde in eerste instantie uh, uh, iets in het vakgebied. En dan, uh, Wat is uw vakgebied? Uh, ik kom uit de internationale financiële dienstverlening. Uh, redelijk specialistisch werk. Dus dat maakt het wel moeilijker. En maar nu kijkt u breder. Ik kijk uh, breder. Ik ben begonnen met regionaal, toen landelijk en nu kijk ik internationaal. Ik ben op dit moment bezig om te kijken. om uh, iets te doen voor uh, hulporganisaties. Uh, Oxfam Novib, uh, Artsen zonder Grenzen, uh, noem het maar op. Om me daar uh, nuttig uh, bij te maken. Uh, ik beheers uh, mentale. Dus uh, laten we hopen dat, we, dat ik daar kan slagen. Er is zoveel te doen hè, in deze wereld. Er is ontzettend veel te doen. Ik, ik krijg nu elke week een mail binnen van, uh, de, van die organisaties. En uh, er zitten ontzettend leuke banen bij. Het nadeel daarvan is, is dat je natuurlijk uh, één jaar of twee jaar uh, naar het buitenland moet. Maar op dit moment uh, vind ik dat uh, geen enkel probleem. Ik wil gewoon werken. Ik sprak recent een werkloze die zei van... ja, um, je voelt dat je er niet meer helemaal bij hoort. Ja, dat klopt. Op de een of andere manier, als je bij feestjes, receptie, buren, bijeenkomsten... dan, dan is dat toch anders. Ja, dat klopt. Ja, dat is een heel ander gevoel. Je hebt het al vaak van, hoe is het met jou? En, en wat doe je eigenlijk? En dan ga ik dus vertellen dat ik uh, werkzoekende ben. En dan uh, krijg je gemengde reacties natuurlijk. Dat is duidelijk. Er wordt toch anders tegen je aangekeken. Is dat nog wel de oplossing, alleen maar brieven schrijven? Nee, dat geloof ik niet. Ik, ik, ben, ik ben heel druk bezig met, uh, met, met social media. Ik probeer echt vrienden, familie, buren, kennissen op de hoogte te brengen van het feit dat ik werkloos ben. Die komen dan allemaal welwillend met tips en websites en adressen en organisaties. Dus um, ik probeer echt zoveel mogelijk om, uh, om, om, om, om daarmee te scoren. Echt te scoren met het schrijven van een brief, ik denk ik dat het, het, is, het is vrij nieuw is. Het overgrote deel krijgt een baan middels uh, kennissen via via. Dat, dat heb ik nu wel gehoord en gemerkt. En hoe houdt u de moed erin? Ik, uh, ik ben getrouwd en ik heb kinderen. En dat is motivatie genoeg om, uh, om door te gaan. Het is toch wat? 51 en dan al afgeschreven. De politiek praat over, je moet langer doorwerken tot 67. En dan zit ik hier te trappelen en zeg van te Doe maar, ik wil wel. Ik wil nu werken tot, tot, tot mijn 70ste. Maar... Ik wil wel werken. Geef me die gelegenheid. Geef me een kans. Martin Koster vanuit Almere. Hij was in gesprek met onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Dan naar het voetbal. AZ is nog niet zeker van de volgende ronde van de Europa League. De Alkmaaders wonnen weliswaar in eigen huis... met 1-0 van Anderlecht door een goal van Adam Maher. Maar ja, of dat genoeg is, wordt volgende week donderdag duidelijk... tijdens de uitwedstrijd. AZ-speler Maarten Martens begon ooit zijn carrière bij Anderlecht... rekent zich niet rijk.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 Nee, dat klopt. Uh, ik weet niet of we ze verrast hebben. De, de, ja, dat zou je meer aan moeten vragen. Maar, uh... maar je hoort wel eens wat in het veld? Mm, ja, nee, maar. Ja, dat weet ik niet precies. Maar het is wel zo dat wij uh, ja, heel tevreden zijn over onze prestatie. En, uh, we hebben gedaan wat we wilden doen. En, uh, uh, ja, dat heeft geleid tot, tot, tot een goed resultaat. Maar niet een, een, een resultaat waarvan je zegt: van uh, we zijn al door. Dus dat zeker nog niet. Zullen jullie makkelijk hè? Scoren. Veel scoren. Ja, volgens mij hebben we de laatste weken best wel... Uh... Je had vandaag ook de mogelijkheden om het, uh, om het groter te laten worden. Nee, dat klopt. Anderzijds denk ik dat hun tien minuten vertijd met die kopbal. Uh... Eén kans, hè? Ja, maar uh, ja, een doelpunt voor hun uh, telt, uh, ja, telt heel zwaar uh, in een uitwedstrijd. Dus uh, we zijn ook blij dat we wel de nul gehouden hebben. Dat bleef altijd wel in ons achterhoofd zitten. Dat, uh, dat, ja, we konden er wel uh, vol voor gaan, maar... Uh... Deze wedstrijd wordt gespeeld over twee wedstrijden. Of deze confrontatie wordt gespeeld over twee wedstrijden. Dus uh, de nul is uh, zeker ook belangrijk. Wat zal er morgen allemaal in de Belgische krant over Maarten Marten staan? Dat weet ik niet. Uh, ik denk wel dat wij uh, met Asset een hele positieve indruk hebben achtergelaten. En uh, misschien, uh, ja, zoals je zelf zegt, misschien wel een beetje uh, verrast. Uh, ja, want we hebben echt, uh, als je bekijkt als ploeg, hebben we een heel goede voetbal op de mat gelegd. Eén aandelen dat zo groot kunnen zijn de scoren. Ah, nee, dat klopt, dat is het enige minpunt van de avond. Ja, dan was het veel makkelijker geweest, die uitwedstrijd. Nou, we zullen het zien volgende week donderdagspelers. Je hoorde Maarten Martens, Hij werd ondervraagd door Rob Fleur. 13 minuten over half zeven is het. Luister luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vanavond barst het carnavalsfeest in het zuiden van het land in alle hevigheid los. Dus eh, als u nog geen kostuum heeft, moet u opschieten. Eh, wat zijn eigenlijk de trends dit jaar? Dat vroegen we ons af. En eh, wat kost dat allemaal? Want er heerst ook een economische crisis natuurlijk. John Sarba ging naar Oeteldonk, in bos. Daar runt de familie Hoofs een stoffenwinkel... die met deze dagen is omgetoverd tot carnavalswinkel. Astrid Hoofs geeft onze verslaggever een rondleiding. Ik laat je thuis. Hey. Van huis, ik laat je thuis. Dit is een uh, tijgerprintjas in uh, piratenmarkiezenstijl. En die hebben we zelf ontworpen. Um, en die is dan uitgevoerd in zwart-wit, uh, panterprint en bruin-wit. En daar zit dan een bijpassende kanten legging over een zilveren legging heen met een piratenhoed. Wat kost dat? Uh, dit jasje kost 90, 89 euro. Als ik totaal het hele outfit leuk vind? Met alles erop en eraan, dus die kanten legging en de zilveren legging... beenwarmers en hoed, zit je zo ongeveer op 120 euro. Ik bedoel maar. Is ja. dat ook wat de mensen uitgeven? Ja, ja, maar dit is een outfit, daar doen ze dan ook een paar jaar mee. En uh, dus is, is eigenlijk voor, voor de misschien uh, ietsjes oudere die gewoon een paar jaar wil doen met een, uh, met een mooie outfit. Kan dat? Dat je elk jaar als, het, als hetzelfde gaat, zou ik maar zeggen? Ja, want je kan zo'n jas ook weer oppimpen met embleems of met gekke dingetjes erop. En, uh, ja, een jas is natuurlijk altijd uh, makkelijk. Nou is dit heel mooi, maar is dit de trend? Uh, er is geen sprake van echt een trend. Mensen willen iets aparts, leuks, iets wat bij hun past. En uh, daar, daar valt mij echt op, dat ze gewoon iets zoeken wat ze zelf leuk vinden. En niet meer echt specifiek een trend. Dit wat deze pop aan heeft is eigenlijk bedoeld voor wat oudere dames. Wat, wat trekt een 18-jarige nou aan? Ja, ook wel zo'n jas. En uh, ja, eigenlijk uh, gewoon iets waarin ze heel vrouwelijk en een beetje sexy zijn. Maar niet ordinair. Kunt u ze een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld zo'n glitter, paillettenjurkje. En dan met een kort bondjasje erop. En een gekke legging eronder. En uh, meestal gaan die met een meisje of 4-5. En dan zoeken ze gewoon een uh, originele outfit uit. En dan... het, is een, het is een weinig verhollend jurkje, inderdaad. Nee, want dan doen ze dan weer een kort jasje op en een, een, een, een legging in hun eigen kleur. Maar die willen toch een beetje uniek zijn. Hè? En gewoon hun eigen, eigen draai eraan geven. Zou, zou, zou, zou u dit met carnaval aantrekken? Tuurlijk. Tuurlijk. Gelijk. Nog niet volgens mij. Jawel, jawel. Oh, het maakt me niks uit. Heel kort, niet verhullend. <laughs> Het carnaval, hè. <lacht> ja. Bent u op, op zoek naar iets of? Nee, nee gewoon Weet Beetje aan het oriënteren? Kijken. Ja. Moet ook, hè. En uh, wat uh, kan de beurs hebben? Wat, wat, welk budget heeft u? Dat ligt eraan wat ik leuk vind en wat ik tegenkom. Niks. Uh, geen bedrag vooruitgetrokken in ieder geval. Nee. Uh, loop eens even mee, als je wil. Want dan gaan we weer terug naar de pop. Dit. Dit is ja, eigenlijk bedoeld voor wat oudere dames, maar zou jij dat ook aantrekken? Ook wel, ja. Mooi Als piraat? Ja. Het enige wat ik mis is eigenlijk het ooglapje. Ja, maar ik ben niet zo van het ooglapje. Zo zo goed. Kijk liever met twee ogen. Ja, ja. De... moet goed rondkijken wat er allemaal nog... Ja. Euh... <laughs> U heeft hier een hele winkel vol met allerlei pakken. Dat is ook een beetje... Het gevoel wat ik erbij krijg, de boerenkiel, dat hoort er niet meer bij. Je moet wel heel apart, uniek, extravagant gaan met carnaval. Nee, het is en, -en. Het is echt en, en Er zijn gewoon heel veel mensen die gaan nog lekker in een boerenkiel. Maar ook mensen die gewoon lekker verkleed willen gaan. En uh, het is net wat je wil. En het is ook vaak en een boerenkiel en een pakje. Bye-bye, man. Bye-bye. Het zou nog langer rustig blijven in Oetroldonk. De muziek was van Gers trouwens. Ik weet niet of u de titel heeft meegekregen. Ik laat je thuis. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal een nieuwe website. Eentje waarop geklaagd kan worden over politici van de PVV. Inderdaad, een reactie. Dat veelbesproken meldpunt over overlast door Oost- en Midden-Europenaan. Hoort er zo meer over? Is de verkeersinformatie Dennis Mooi? Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, het is vrijdag. Het zal wel rustig zijn, vermoed ik. Ja, het is nog uh, rustig inderdaad. Er staan uh, nul files. Uh, nou, de spits van vrijdagochtend stelt meestal niet zoveel voor. valt toch wat regen, dus het zou rond half negen wel wat drukker... tussen aanhalingstekens kunnen zijn dan gebruikelijk op de vrijdagochtend. Maar vrijdagmiddag, dan begint de drukte al heel vroeg. Uh, de spits begint dan heel vroeg al sowieso, maar het is ook nog eens een keer uh, een vakantie straks. Dus rond het middaguur ontstaan al de eerste files. Dus de spits begint vroeg en uh, duurt wat langer. Oké, okay, Dennis, hoor je later. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. We gaan weer naar Maino Remmers, die houdt zich vanochtend bezig met de dierenpolitie. Ze zijn nu een tijdje bezig en de jongste cijfers tonen aan. Ja, wat tonen die eigenlijk aan, Maino? Ja, cijfers zijn altijd nogal abstract. En je kunt ook niet vergelijken, want we hebben geen voorgaande jaren. Maar ik denk 40.000 telefoontjes aan een kwart is ernstig. Dat dat toch... Uh... Ja, we moeten straks ook maar eens gaan vragen. We gaan nog naar Ron Looien bij de KLPD. Maar we zijn nu in de paardenkamp... Ik heb het net fout gemaakt. Ik zei 1 1 dier. dat is fout. Het is 144. 4, 4. Het is 1 4, 4, ja, dat klopt. 1, 4, 4, dat is een, een veelgemaakte fout, volgens mij, omdat je ook 112 hebt. Ja, het is, uh, mensen draaien wel eens verkeerd, maar goed, als ze het toch willen hebben, komen ze goed terecht. Ja, we staan tussen Jufa uit 1979, Vellen, Ella, Joris en Oebelen, wat een mooie naam. Oebelen, ja, dat is eigenlijk een hele bekende, want het is het uh, oude paard van uh, Beatrix. Ach. Die uh, heeft voor de koetsen. Echt waar? Gemaakt. Echt waar, ja. Oh, dan gaan we even naartoe dat natuurlijk, Oebelen. Maar ja, Oebel is natuurlijk altijd uitermate goed verzorgd, neem ik aan. Hij wordt heel goed verzorgd. Alle paden worden hier goed verzorgd. We hebben er zo'n 120 hier staan. En uh, ja, de ene komt uh, goed binnen. Maar er zijn ook uh, paden die uh, slechte uh, conditie binnenkomen, die in beslag zijn genomen. Ja. Wat hebben ze dan? Hebt u een voorbeeld? Ja, we hebben Nelly gehad. Die kwam uit uh, Friesland. Die was door de politie daar in beslag genomen. En die uh, was zo slecht verzorgd, die had hele doorgegroeide hoeven. En dan uh, moet je nagaan dat als je je nagels niet knipt... en dat doe je dan drie jaar niet, hoe lang ze worden. Nou, dat was bij uh, Nelly ook zo. En kon eigenlijk niet goed meer lopen. Dus die, uh, we hebben de pedicure eraan gezet. En we hebben er een half jaar over gedaan om haar weer lopen te leren. Ja. En dat, dat is was drie... een ernstige verwaarlozing eigenlijk. Dat was een hele ernstige verwaarlozing. Een van de ernstigste die we hebben meegemaakt, ja. Dirk Keet Bas is voorzitter van de paardenkamp. Waar, uh, hoeveel, hoeveel zijn er hier? We hebben nu 120 paarden. Ja. Het is, een soort, ja, het is echt een groot complex, boerderij, stallen. Ze komen allemaal even voor nu met de hoofd boven de deur uit... want licht aan dus eten. Ja, zo. <laughs> een uur te vroeg eigenlijk. Um, dat 144, ja, hebt u daar al mee te maken? gehad? Dat dat, dat dat leiden tot binnenbrengen van een dier? Nee, dat hebben we nu nog niet meegemaakt. Maar we het ook pas niet... drie maanden eigenlijk, ja, hè? kunnen we ook niet helemaal precies zien... want wij hebben hier de centrale natuurlijk niet... Uh, maar wij krijgen wel uh, meldingen via de politie uh, en via de inspectie van de dierenbescherming. Ja, want die worden allemaal ingeschakeld na nou, nou, ja. vandaan de melding is. Um, vaak zeggen ze, is er dan meer aan de hand? Als een dier zo slecht uitziet, dan is er vaak nog meer mis op dat adres. Is ja, dat vaak. ook jullie ervaring? Ja, dat is het ook wel. Natuurlijk, bij de kleinere huisdieren is het vaak een uh, burenrisico. Maar bij paden die uh, buiten staan, bijvoorbeeld in de sneeuw, dan denken mensen al gauw van, nou, hé, wat zielig zo'n paardje. we moeten maar eens eventjes bellen. Maar als zo'n paard buiten staat en hij heeft de sneeuw op zijn rug staan... dan betekent dat de isolatie heel goed is. En je kunt dus dan maar... is er eigenlijk niks aan de hand? Dan is er eigenlijk weer niks aan de hand. Nee, nee, er komen dus ook onterechte telefoontjes binnen. Ja, maar dat is gewoon uit onwetendheid. Dat weten de mensen niet nee. en dan kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar zo'n verhaal van Nelly net, doorgezakte hoeven... Ja, dat is jarenlange verwaarlozing. Ja, en dat had eigenlijk al veel eerder uh, gesignaleerd moeten worden. Dus vandaar dat dat nummer 144 toch goed is. Ja, ja... Um, nou, daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Hier is Jufa nieuwsgierig naar ons aan het kijken... terwijl Oebel al aan mijn papier aan het knabbelen is geweest. <lacht> <laughs> ja, 1 uh, van vier redt een dier. We gaan straks nog praten met onder andere iemand... die hier een stukje verderop zit van het honden- en kattenasiel. En um, Dirk zei nou tegen mij... nou, die maken echt de gekste dingen mee wat ze daar binnenbrengen. Treurige verhalen helaas, maar we gaan er wel aandacht voor hebben deze ochtend. Goed, horen we je later. Mijn Rebbers, dank je. Ongeveer op dit moment gaat, nou nee, iets later, half tien. De website De Lucht In, waarop geklaagd kan worden over uh, politici van de PVV. Het is een van de reacties op het meldpunt Overlast Oost-Europeanen van de PVV. Hans Evers is directeur van uit zijn bureau Maquette en initiator van de site. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom begint u met deze site? Nou, u moet het zien dat het een uh, protestactie is uh, uh, tegen meneer Wilders. Want uh, wij vinden het gewoon schandalig uh, dat hij op deze manier uh, de Oost-Europeanen uh, in het licht zet. Hmm. Er zijn ook mensen die het goed vinden dat nu duidelijk wordt door meldingen van mensen op de site van de PVV wat er allemaal fout gaat. Vindt u dat niet? Nou. Uh, er zullen best uh, een aantal zaken uh, fout gaan, maar ik vind dat je daar als politiek uh, anders mee om moet gaan. En uh, we hebben ook nog justitie in Nederland en uh, op die manier kun je zaken inventariseren en het uh, oplossen. Ja, uh, uiteindelijk hoopt u dan met deze site, uh, Ja, wat hoopt u daar eigenlijk, meldingen binnen te krijgen over PVV'ers? Nou, dat meneer Wilders en zijn uh, companen uh, ook eens hun uh, handen in eigen boezem steken en eens uh, naar zichzelf kijken. Meneer Wilders is zelf getrouwd met een Hongaarse vrouw. En uh, ik, ik uh, ga haar ook niet beschuldigen van diefstal, toch? Want mm, wat gaat u dan doen met die berichten die eventueel binnenkomen op uw site? Die gaan we, die gaan we overhandigen aan de, aan de premier, meneer Rutte. wat moet hij ermee dan? Nou, om eens te kijken, dan kan hij zien met, met wie jij zaken doet. Dat weet hij toch al lang? Nou, dat zal hij misschien weten, maar ja, iedere stap is weer een, uh, een stap extra hm. in de goede richting. Even inhoudelijk ingaand uh, op uw site, merken uw medewerkers iets van uh, toenemende agressie hierover? Ja, mensen lezen ook kranten. Wij hebben in Nederland hebben we ook al een Poolse krant of uh, internetsites. Uh, ja, de wereld is één, zeg ik altijd. Hm. En uh, ja, mensen voelen zich daar wel onprettig door namelijk wat wat voor manier? Nou, dat er zo over hen geklaagd wordt en ze zeggen we van eh, moet luisteren bij, bij betalen hier ook loonbelasting, we betalen hier premies, we doen alles en dat er dan op deze manier met ons om wordt gegaan. Ja. Maar eh, hebben ze er in de leven veel last van? Nou, last direct, maar eh, ja, ze lezen ook kranten, ze hebben ook internet, dus eh, zo ga je niet met elkaar om. Dat is mijn mening. Goed. Uh, wanneer uh, gaat de website online? De website gaat uh, in de loop van de morgen online om half tien. Uh -huh. Hebben ze me verzekerd dat om half tien uh, de website online is. En dan, uh, dan hoop ik, en ik weet zeker dat we ontzettend veel reacties krijgen. En hoe heet die site? Waar kunnen mensen hem vinden? www.foutenpvvpolitici.nl Kijk eens aan. Hans Evers, directeur van bureau, market En initiator van de site foutepvvpolitici.nl. Dank. We gaan naar Lieselot-Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Alle kranten schrijven over de crisis binnen de PvdA. Volgens het AD toont een nieuwe oproer binnen de PvdA aan... dat de partij zich in een identiteitscrisis bevindt. De krant maakt een reconstructie van wat er gisteren gebeurde bij de partij. De openlijke tweespalt roept volgens het AD nieuwe vragen op... over het leiderschap van Cohen. Twee van de A-Tendem raakt open zenuwkop trouw. In diezelfde krant was gisteren dat interview met Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman. Kort daarna stuurde Frans Timmermans een e-mail. waarin hij stevige kritiek uitte op dat interview. Nou, de NOS kreeg die e-mail in handen. U weet het misschien inmiddels. Timmermans vertelt dat hij verrast is dat de e-mail op straat dicht. Collega Ronald Plasterk vindt het niet zo raar dat het is uitgelekt. Als je een interessante mail doorstuurt naar 50 mensen. Ja, dan is het de regel dat hij uitlekt. Cohen aan zijde draad, kopt de Telegraaf. Uit een rondgang van de krant langs PvdA-Kamerleden... blijkt dat een deel van de Tweede Kamerfractie... het niet meer goed ziet komen met hem als leider. Een van de Kamerleden zegt over Cohen... hij geeft geen leiding, heeft geen mening... en de communicatie is slecht. Het is totale verlamming. Ook ander nieuws in de krant. De bouwfraude bij de Rotterdamse Stichting Boor... met 85 openbare scholen, een van de grootste schoolkoepels van Nederland... is veel omvangrijker dan gedacht, dat schrijft de Volkskrant. De recherche heeft vorige maand informatie ontvangen... over honderden valse facturen die betrekking hebben... op tientallen verbouwingen bij scholen door heel Rotterdam. Dat blijkt uit gesprekken van de recherche met direct betrokkenen. Klokkenluider en aannemer Nick Kortehoeven... kent alle schoolpleinen van het Rotterdamse openbaar onderwijs. Volgens hem is de administratie een volledige puinhoop. Hij pakt als voorbeeld een opdrachtbon van Boor. Daarin staat bijvoorbeeld dat het werk aan de riolering... onder een van de pleinen 15.000 euro heeft gekost. Maar volgens Kortehoeven, die zegt dat in de Volkskrant... loopt er helemaal geen riolering onder dat schoolplein. Oh. Hij heeft de opdracht dus maar teruggegeven... want ik wil niet liegen tegen mijn opdrachtgever, zo zegt hij. dus. Uh, Lieselot, dankjewel. Zo dadelijk uh, meer over die interne strijd binnen de P van de A. ook al een krant vanochtend over schrijven. Van onze verslaggever Wilco Bam. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Handig, hè? Even snel die offerte versturen. Daarna meteen al die onbeantwoorde mailtjes checken. En online uw agenda bijwerken. En dat allemaal met uw mobiele telefoon. Makkelijk, hoor. Weet u eigenlijk wel wat het kost? Hoeveel MB's?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 Dit is Radio 1.